Nieuws Krijg je van Denny Vos. Ja, goedemorgen. In Utrecht hebben meerdere mensen vannacht niet thuis geslapen na de enorme explosie daar. De ontploffing was gistermiddag in de binnenstad en er is erg veel schade. Meerdere panden zijn verwoest. Vier mensen zijn gewond geraakt, vertelde burgemeester Sharon Dijksma gisteravond. Er zijn twee personen ter plekke door een ambulance nagekeken. Er is één persoon met lichte verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. En er is een vierde persoon en die is ook naar het ziekenhuis afgevoerd. Het lijkt erop dat die explosie is ontstaan door een gaslek. De hele nacht is er met speurhonden nog gezocht naar mensen onder het puin. En dat was voor de zekerheid, er was niemand als vermist opgegeven. In Heerle in Limburg, is een automobilist een ziekenhuis ingereden. Gebeurde gisteravond, meldt de politie. Het gaat om een man, hij heeft het niet overleefd. Ja, waarom hij nou het ziekenhuis inreed, is nog niet bekend. Volgens de politie ging het in ieder geval om een ongeluk. Dan naar Groenland, dat NAVO-landen daar nu militairen heen sturen... maakt weinig indruk op de Amerikaanse president Trump. Hij blijft erbij, Groenland moet van Amerika worden... Ja, ook ons land stuurt een militair één persoon... gaat daar meedoen met oefeningen. Volgens Trump Azië China en Rusland ook op Groenland. Ja, er is weer gevoetbald in de KNVB-beker. Gisteravond waren weer twee achtste finales. Onder meer Sparta speelde tegen Volendam. Volendam-bon, het werd 2-1. En Volendam spits Muren maakte de winnende in de blessuretijd. Hij is erg blij. Ja, ook al is het een Ureveen nu, het voelt wel lekker. Top voor de club, top voor ons en een mooie avond. Dat ja, zei de BSPN. Er was nog een wedstrijd. Heerenveen won met 3-1 van RK.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 Vrijdag de 16e van januari. Je luistert naar show 1562, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Danny Vos. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. En happy. Hey, hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Yes. Van harte oh. welkom bij de grote finale show van Het Verboden Woord 2026. Alle dj's komen langs, alle dj's die meedoen. Ik ben voornemens heel weinig te zeggen. Want ik Dat vind ongezellig. Nee, ik, ik zal natuurlijk heus wel praten. Uh, als ik zeg weinig te praten, dan is het vaak alsnog... meer dan een gemiddelde mens. Maar het eerste wat ik vanmorgen natuurlijk weer heb gedaan... is die Wall of Shame verversen. Ja. En daar staat Wim bovenaan. Die heeft het 17 keer gezegd. Zelf heb ik het 16 keer gezegd. En daar vlak daaronder staat Lars Boelen. Het 15 keer. Alles, alles kan nog. En uh, Lars en Wim komen langs. Maar ook Domien, maar ook Menno, Joost en Judith. Ze zijn er allemaal deze ochtend. Ze gaan het nog één keer tegen elkaar opnemen. Ze gaan nog één keer de arena in. En jij ook net zo goed, hè, natuurlijk. Absoluut. Ja, dus hang, hang met je vinger boven die rode knop. Absoluut. Ik ga namelijk uh, over disjokies gesproken. Wil ik toch nog heel even uh, zeggen. Gisteren is bekend geworden dat uh, Robert Jensen is overleden. Ja, wat verdrietig nieuws. Echt heel verdrietig. Uh, 52 is hij geworden. En bij Robert Jensen heeft iedereen een ander idee. Misschien kende je hem de laatste jaren vooral als... Ja, zijn tegenbeweging op de politiek en op uh, de media... De jaren daarvoor is hij natuurlijk heel bekend geworden met zijn tv-show. Ja, wat was dat grappigheid. Ongelooflijk Gisteren grappig. heb ik daar nog stukjes van terug zitten kijken. Ja, echt gieren. En de jaren daarvoor, en daar wil ik het even over hebben... eind jaren 90, begin 2000, hij deed toen radio. En Robert Jensen is voor mij de reden dat ik bij de radio wilde werken. Want ik kende de radio tot die jaren wel... maar niet op de manier waarop hij radio maakte. Je had de radio en je had Robert Jensen... En dat was een rebel op de radio. Hij was zo eigenzinnig dat het ook lang niet voor iedereen was. Het was heel controversieel. Hij nam ook geen blad voor de mond. Hij omschrijft het zelf als volgt. Dit komt uit een televisie-interview eind jaren negentig. Luister mee. Ik vind, in, in principe vind ik alles moet bespreekbaar zijn. Je moet over alles kunnen praten. En in principe ook over bijna alles geintjes kunnen maken. Want dat is alleen maar alles wat je wegstopt en niet over praat... Het wordt zo'n Hangt in zo'n rare taboe-sfeer. Uh, en ik dacht, daar geloof ik niet. En ik vind alles over praten. Alles. Alles. Kom er nog maar eens om. Juist, daar werd alles besproken. En dat zorgde voor zulke spannende radio. Want dat was grenzeloos. Telt daarbij op zijn enorme talent om verhalen te vertellen. En dat zorgde voor radio die je gewoon niet uit wilde zetten. En dat heeft voor mij de lat gelegd van goede radio, dat je niks wilt missen. Hij hield niet van muziek. Dit is een van zijn beroemde uitspraken. Iedere keer als ik een plaat hoor, dan gaat de helft van mijn luisteraars... die heeft zoiets van, wat een kutplaat. Ik wil die gasten weer horen praten over uitgescheurde vagina. <laughs> dus er werd heel weinig muziek gedraaid in zijn programma's. Maar het was wel een enorme muziekliefhebber. En ik weet nog heel goed, het was eind 1998. Ik was op dat moment 13 en ik dacht, tot verdikkie, dit is een mooi liedje. Aangekondigd door mijn radioheld, Robert Jensen. Hij had het gehoord op een Amerikaans radiostation, want daar was hij op vakantie geweest. En toen zei hij, ik denk dat dit een hele grote hit wordt. En dat werd het. De Google Dolls in Music. Dit is Iris. And I give up forever. To touch you. Cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven. That I live on.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 No from waiting. Carl make your Music en Stay. Weet je wat trouwens leuk is? Wij zien vandaag al onze collega's. Mm -hmm. Finale dag verboden woord, finale show. Wat zijn we eigenlijk van plan met uh, die collega's? Heel veel leuke dingen. We gaan ze allemaal uh, echt nog heel veel laten kletsen om ervoor te zorgen dat ze het verboden woord natuurlijk nog gaan zeggen. Uh, dan moet je eraan denken dat er een uh, spreekbeurt gehouden wordt. De brievenbus komt nog een keertje voorbij, samen met Menno natuurlijk. Oh, de brievenbus, Menno Barrevelds brievenbus. Bloedlink. Echt, echt. Bloedlink is ook wel gebleken. En we gaan met Domien, kijk ik ook even Luc aan op de redactie... met Domien gaan we ja of nee doen. En uh, hebben wij zitten denken dat het leuk is om echt... Uh, ja, Domien-achtige topics te pakken... zodat hij zich vrij voelt om te kletsen. Waar zitten we aan te denken, Luc? Uh, Utrecht... Voor die je eigen kroeg kopen. <laughs> <laughs> een klushuis. Oh ja. Dat soort dingen. Eigenlijk dat we ervoor zorgen dat alleen hij iets te vertellen heeft. Ja. Inderdaad. Ja. Dat vind ik een goed idee. Als er nog meer dingen zijn waarvan je denkt... Uh, dat is echt een topic voor domien. Laat het even weten via de Q-app. Ik weet niet of hij nu al... Uh, nou, hij, zal, hij zal nu nog niet in de auto zitten. Dominic is zo vaak vroeg wakker met, met zijn zoontje. Maar als er, uh, als er onderwerpen zijn, laat het weten via de app. Hey, even sidestep, morgen zien we al onze collega's weer. Ja, zin in! Ja, ja, te geloven. Wat is morgen het programma, Luc? Morgen, dan hebben we een, een borrel met z'n allen. En dan gaan we eerst ja, spinnen, rowcycle. Ja, ja, op zo'n fiets. Ja, en onze collega Judith Eijk, die straks zo komt... zij is instructrice, zij geeft die les. ja. Ja, dan gezamenlijk douchen. <lacht> dan volgt er een borrel. En dan gaan we er nog lekker uit eten. Ik vind dit leuk, zo hoor. leuk. Lang ja. niet iedereen gaat mee fietsen, maar ik vind dat zo'n leuk onderdeel ervan. Ik wil heel graag naast jou zitten. Mag dat man. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Jij doet deze sport twee keer per week. Jij kunt het echt. Ja, nou ja. Ja, ja. ja ook niet te veel. Voor, een beetje. Voor... Oh. <lacht> oh, oh. Uh. Je... Dan, als je wil nog, naar de hoogste regionen van het klassement. Ik hoop het zo van niet. Ik hoop het zo van niet. Wat heerlijk dit. Oh, dit is echt heel jammer. Hebben we van alles bedacht voor onze collega's, ga jij de fouten. <lacht> nou, druk maar in de QMusic Music app. Het is weer gezegd. Pot voor Dickie. En ik had zo'n zin om iedereen het vuur aan de schenen te leggen. Nee, Je moet zelf ook nog uren radio ja, maken. Klopt, ja, dat klopt. This is what it feels like. Armin van Buren, music, this is what it feels like. Erik. Goedemorgen. Hey, hey goedemorgen. Hey, ik heb begrepen dat 500 euro voor jou geweldig uitkomt. Elke euro is lekker als je een grote reis gaat maken. En jij gaat in april naar China en dat heeft een bijzondere reden, toch? Klopt. Ja, mijn... Uh, wij hebben een dochter die is geadopteerd uit China. Mhm. Mm en wij gaan uh, ja, een soort uh, roetsenreis uh, uh, maken met mijn dochter, die is uh, tien jaar en uh, ja, we gaan naar de plek toe waar uh, wij, wij haar tien jaar geleden ook opgehaald hebben, of negen jaar geleden eigenlijk. En uh, ja, kijken hoe het uh, daar nu is, zeg maar. Wat mooi, wordt het de eerste keer? Nou ja, we hebben haar dus ook opgehaald, negen Jato. jaar geleden, en dan uh, nu de eerste keer inderdaad uh, terug. Ja. Hey bijzonder, hoe, hoe, ziet, hoe kijkt zij er zelf naar? Um, ja, ze heeft er zelf ook uh, veel zin in om uh, ja, toch te kijken uh, ja, waar ze van komt. Ja. Oh, mooi, hè? Nou, nou, ik hoor jou zeggen... het is dus negen jaar geleden dat wij haar hebben opgehaald... dus toen was jouw dochter zo'n beetje een jaar of één. Klopt. Hoe, hoe is het om een, om een kindje van één... want je hoort natuurlijk bij, ad bij adoptie ook vaak het staan... zijn het echt, echt kleintjes. Mm -hmm. Maar een kindje van uh, één... Op te halen. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is al, dat is al zo uh, een mensje. Uh -huh. ja. Hoe was dat? Ja. Kun je dat nog terughalen? Ja, ja dat is uh, heel raar eigenlijk. Want, uh, ja, uh, ze spreekt de taal natuurlijk ook helemaal niet. Dus. Uh, uh, ja, het is gewoon heel. Ja, ik weet eigenlijk gewoon niet hoe, hoe ik het eigenlijk uit moet leggen. Maar het is gewoon wel heel bijzonder in ieder geval. Ja, dat snap ik. Ik kan me goed ja. voorstellen dat je er enorm naar uitkijkt. Ja. Erik, jij krijgt van ons uh, 500 euro. Tenminste, we moeten nog even de formaliteiten door. Laten we even luisteren waar ik het zei. Ja. Jij ja, kunt het echt? Ja. Nou ja, ja. Ja. ja ik wil ook niet te veel voor. Een beetje voor... Erik! Daar was hij, hè? 500 euro is voor jou! Ja en geniet van jullie prachtige reizen met je dochter. Hartstikke bedankt hoor! Dag ik! Eh, tot ziens! Hoe oud was zijn dochter nou? Oh, heb ik het haar gezegd? Zo'n. één. Mm -hmm. Een. Kjot! Hoi. Hi, hi. Hi. Hi. <laughs> hi, hallo. Hoi. Ja, nou, ah. waar ja. denk jij het gehoord te hebben? Uh, Marieke zei inderdaad, zo'n beetje. Oh, Laten we even stom. gaan luisteren. Weet je, dat zelf niet door namelijk. Nee. Daar gaan we. Nou, hoor, nou ik hoor jou zeggen. Het is dus negen jaar geleden dat wij haar hebben opgehaald. Dus toen was jouw dochter zo'n beetje een jaar of één. Oh, wat een kromme zin ook. Wat een kromme zin. <laughs> wat Ja. Ga je ook naar China? Nee. Oh, wat ga jij doen dan? Uh, nou ja, de, de, dit gaat naar de spaarpot. In de Spaarpot. Spa nou, prachtige pracht gelijk. bestemming. Prachtige bestemming. Voor als het een keer van bepaalde uh, nodig is. Zeg maar. ja, ja, snap Geet, ik. Je hebt best... groot gelijk. Kjalt, uh, geniet van vandaag van uh, de finale show van het uh, verboden woord. Komt helemaal goed. Da. Oké. Okay. kan nog wel eens een lange ochtend worden dit. Wat heftig. Hier is Ray. Ray bij Q Music en uh, Where Is My Husband. Het is uh, vrijdagochtend, normaal op jouw plek uh, kan je merks. Ja, Maar het is de grote finale van het verboden woord. We kunnen jou niet... Uh, ja, zeg maar... Onder het tapijt schuiven. Deze dag cadeau doen, dat nee, gaat niet. Dat nee, gaat zeker niet, zeker niet. En op vrijdag is er natuurlijk het verjaardagsschat. Zometeen een onvervalst, harde of zachte hengst. Nu is het een uh, maand waarvoor we gaan spelen, Mattie. Een maand waarin echt uh, de grotere aarde hun verjaardag vieren. Hm? Dus denk aan de allerbeste presentatoren. Een Oprah Winfrey. Een Ellen DeGeneres. Zo. So? Johan Derks. Zo. So? Hm? De grootste sexy Bobby Eden. Kate Moss. Orlando Bloem. Prachtig rijtje tot ja, dusver. prachtig, prachtig rijtje. Ja. En ja? de categorie Allerbeste DJ's. Ah. Ook jaren ja. deze maand. Chesto Hardwell. Ja. En Matty Valk. Wauw. Is het de maand januari? is de maand januari. Over uh, Allerbeste DJ's gesproken. 12 januari. Robert Jensen. Ach. Ja. ja. Sorry, toen was hij overleden. 12 april. Ja, dat krijg je als je van Wikipedia leest. Oh. Ja. Dan wil je een heel mooi altar bouwen over iemand en dan uh, struikel je daarover? Ik zeg even niet te veel, want dat van die verjaardagsmaand uh, uh, heb ik voorgelezen. <lacht> <lacht> LENNY. Ja. Dat horen we zo in het nieuws. Ja, even een overzicht van uh, wat we nu weten over die enorme explosie gisteren in Utrecht. Deze week bij Q-MUSIC, het verboden woord. Oh! Zo, echt. Heb ik het gezegd? Oh nee! Zegt een Q-DJ. Beetje.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 Social Deal, hoteldeals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Mm, Oké. Okay. Social Deal, deals die je niet mag missen. Zijn vroeg Molly hoe het was op vakantie en hoorde dit. Oh, doen? Molly heeft net haar bord leeg en gaat nu haar eerste flamenco dansen. Dat moeten jullie ook open. In het restaurant, oh. ja. Okay, Ze zit er meteen lekker in. Nou ja, een soort van... En haar publiek geniet. Gratio. Zonder toetje voor flamenco gaan? Nooit gedacht. Toch gedaan. Op jouw nooit gedachte vakantie. Nu op sunweb.nl. It's een sunweb holiday. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Wauw. Prachtig.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 Ik wil, ik, wil. ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. NL. Kim ik. Goedemorgen. Twee over half zeven. Op de weg eigenlijk niet echt wat noemenswaardigs. Op de A50 richting Zwolle tussen Apeldoorn Noord en Fase. Wel twee kilometer en een minuut of zes. Het is grijs met hier daar een spatje regen. Later meer zon voor een graad of 10. Danny heeft het laatste nieuws. Ja, goedemorgen, we beginnen in Utrecht. Er zijn nog altijd veel vragen na de enorme explosie daar gisteren... in de binnenstad. Er waren meerdere ontploffingen. En wat we nu weten is dat er vier mensen gewond zijn geraakt. Ja, er is de hele nacht voor de zekerheid nog naar mensen gezocht... die dan mogelijk onder het puin zouden liggen. Maar het lijkt erop dat er niemand is gevonden. Er was ook niemand als vermist opgegeven, trouwens. Ja, verder is nog altijd niet helemaal zeker hoe die explosie nou kon ontstaan. Er wordt gedacht aan een gaslek. Ja, dit zei burgemeester... Sharon Dijksma erover gisteravond. Er was sprake van een gaslek. Nou, de mensen die in de buurt waren hebben dat denk ik ook echt wel geroken. Er is ook veel gevraagd vandaag al naar de oorzaak. Wij kunnen uiteraard geen enkel scenario uitsluiten. Maar ik zeg er wel bij dat een misdrijf op dit moment niet voor de hand ligt. Nou, de vraag is dan of dat gaslek nou voor of na die ontploffing is ontstaan. Uh, er is veel schade in de binnenstad. Zag ook deze vrouw bij RTL? Bijna de, he bijna de hele raam, ook de gevel is eruit. Het is net... Het is als je een stuk papier scheurt, kapot. Verschillende panden in de binnenstad zijn dus verwoest. Meerdere mensen hebben ook niet thuis geslapen vannacht. Maar hoeveel precies, dat weten we niet. Denny, jij woont in Utrecht. Heb jij die klap ook gevoeld? Uh, nee, dat niet. Ik lag uh, trouwens ook te slapen op dat moment. En ik werd wakker. En toen was er opeens een extra journaal op tv. We hebben wel, wij wonen naast de brandweer. Dus die hebben we, mijn vriendin heeft die wel weg horen rijden. Uh, en dat was dus inderdaad daarvoor. Um, maar ik heb die, die ontploffing niet okay. gehoord. En Luc van de sportredactie dan? Nee, niks gehoord. Ik woon wel in het centrum, maar iets verder weg. Dus Jij was bij de nieuwjaarsborrel hier in Amsterdam. Klopt, ik was ook hier in Amsterdam, dus ik heb niks gehoord. <lacht> ja, dat verklaart een hoop. Dus, uh, we kunnen concluderen, de ophoffing was niet te horen. Tot in, in Amsterdam, Amsterdam. oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. ja. Dan zijn er problemen met het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam. Die kerk vloog met oud en nieuw in brand. En er ligt nog altijd veel bluswater in de kelder. 700.000 liter. Ja, en dat moet eerst weg voor die kerk hersteld kan worden. Hoeveel dat gaat kosten, dat is niet bekend. Het social media verbod voor tieners in Australië lijkt te werken. Dat zegt de premier van het land. Dat verbod geldt sinds december om de mentale gezondheid van kinderen daar te beschermen. Bijna 5 miljoen social media-accounts in Australië zijn inmiddels uitgeschakeld. Ik vind dat ze vrij vroeg de balans opmaken. Ja, van of het ja, werkt. Ja, want je hebt toch veel langer nodig om te kijken hoe kinderen zich ver, ver ontwikkelen Juist. zonder social media. Ja. Als dit werkt, hoop ik wel dat dit zich als een olievlek ook over, uh, over Europa uitspreidt. Ik ook. Uh, en dat dan mijn kinderen op een gegeven moment de leeftijd hebben. dat ze een telefoon krijgen en social media. Maar dat dat dan geen voor dan even geen issue meer is. Ja, zou echt mooi zijn. Formule 1, dan we weten hoe de nieuwe auto van Max Verstappen eruit ziet. Red Bull heeft vannacht de nieuwe wagens gepresenteerd. Nou, wat valt dan op? De auto heeft een wat andere kleur blauw. Hij glanst ook wat meer. Over tien dagen, dan gaat hij voor het eerst echt het circuit op... tijdens de testdagen in Barcelona. Wat een beauty! Wat een beauty! Meestal is het zo dat bij de onthulling van delivery... je denkt, "Hè, huh? Maar dit is toch dezelfde auto als vorig jaar. Mm. En nu staat er echt een, ja. Het is typisch Red Bull. Ook uh, een ode aan het verleden. Hij glanst inderdaad. Ja. ja, lust voor het oog. De grootste vraag is: is hij snel? Uh, en dat gaan we inderdaad <lacht> zien uh, in Barcelona. De vorige zeg, auto was dan niet zo super? Nee, die was niet super. Nee, nee dat gaat het geen... verschil maken. Nou ja, nee, ja, het ligt natuurlijk niet aan het kleurtje. Nee. Dus, en ja. dat die glans, ja, wordt hij ja. daar aerodynamischer van? Goede vragen stel je hier. Ja. Ja, dat gaan we dus zien in, uh, in Barcelona. Ja, en een buitenkansje, mocht je nog uh, ambities hebben als acteur of actrice. Uh, nou. Je moet er wel even voor naar Amerika. Uh, daar zijn binnenkort audities voor Baywatch. Die uh, wereldberoemde serie komt natuurlijk terug op TV. Eh. Huh? Iedereen mag meedoen, ook mensen die nog nooit hebben geacteerd. Ja, en er wordt dan gezocht naar mensen voor vaste rollen... maar ook naar uh, figuranten. Ja, die serie was eerder al van 1989 tot 2001 op tv... en volgend jaar dan komt hij weer terug. Nou, ik heb er wel de titel voor. To be honest. In alle, bescheiden... in alle bescheidenheid. Ja. Ja. ja, klopt. Want dat, dat, dat, dat moest echt groot in die tijd. En dan heb je eigenlijk 80% van wat je nodig hebt... heb je al binnen. Zeker. Ja. Ik was de afgelopen zomer in Los Angeles... en nog even langs verschillende locaties gereden van Baywatch. Zoals jij doet bij alle films. Trip down memory lane. Vreselijk voor mijn vriendin Kiki. Het ja. was namelijk zo ver fietsen. Toen vroeg ze op een gegeven moment... hoe leuk gaat dit worden? Ik zei ja... Niet zo heel leuk, denk ik. Nee. nee. Maar ben jij als Mitch Buchanan over dat strand gegaan? Nee, ook niet. Met dat rode ding zo onder de arm? Nee, nee, nee. Oh. Er, wa er waren ook geen prachtige lifeguards te zien. Hm. Ik wil uh, mijn vriendin nogmaals bedanken voor een hele lange fietstocht. Uh, heeft heel... zij nog even gerend? Wel saai einde. Nou, zij heeft ook wel... Uh... Nou... We zijn er hier ooit een keertje door jou, omdat jij bij ons allebei hebt gevoeld achtergekomen dat wij dezelfde dus kutmaat blijken. Te juist, hebben. juist. Mocht je afvragen hoe dat zit, staat vast nog wel ergens online. <lacht> um, dus ja, uh, Kiki, wij zouden voor Bay... Watch auditie kunnen doen. Ja. ja, zou kunnen. Ja, gaat ze niet doen. Maar wel fijn om te weten dat jij een understudy hebt als uh, jij wegvalt, toch? Ja, ja. Fantastisch. Tee en Marike. Vier jaar is komt eraan. Na marshmallow en jelly roll dit is holy water. You sense been up with Heard it to a leg going wrong. Knew it right away, something's wrong. Guess you gotta go when the angels calling. Never got to say what I want. Never be the same with you gone. Crack another can for the lost ones falling.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 Jelly Rollback Music in Holy Water. Het is tien over half zeven. Ons gaat gaaien voor Jesse. Jesse is 27, komt uit den Bosch. Jesse ga je niet snel in Bayort zien. Hij moet er niet aan denken om te figureren in een film of een serie. Hou mij maar lekker aan het bed. Hij is namelijk verzorgen in de oudere zorg. Houdt van sushi en pannenkoeken. Als hij jarig is, heet hij altijd sushi. En hij heeft net een APK-keuring gehad. Die viel erg duur uit. Dus Oeh. geld is erg welkom. Applaus voor Jesse! Goedemorgen. Wat hey, is er allemaal gebeuren in die auto voor jou? Ja, er moest een nieuwe accu in en uh, nieuwe ruitenwissers... en de knipperlicht vervangen, want ja, die waren natuurlijk stuk. Dus ja, dan uh, gaat het wel hoog uh, in de prijs, hè? Kon je alles op de bon verklaren? Dacht je, oh, ik weet wat dit is en hier hebben ze echt uh, gegronde reden. Want we hebben het er met Luc wel eens over gehad... dat uh, de auto van Luc uh, ja, voor de APK moest. toen was er van alles waarvan we ook dachten, ja, geen idee. Weet je wel, ze kunnen het ook verzinnen, al die termen. <lacht> nou ja, de ruitenwissers, ja, was ik me wel van op de hoogte. Maar ja, ik stelde ja. hem uit. De knipperlicht stelde ik ook uit. Uh, ik ook uit. En yeah. um, ja, de accu, ja, daar kon ik niks aan doen. Dat was van het koude weer. Wat was de eindprijs, Jesse? Uh, ja, rond de 800 euro. Oh, oh, vol, vol, wat, ja. vol, vol, wat is het bij toch? Kut om een auto te hebben? Ja, ja. ja, ja toch? toch? Zo wel, ja. ja. Kijk, ik ben gek op auto's. Ze zien er prachtig uit. Iedere keer als ik ga zitten in mijn auto... denk ik, al oh, wat lekker. Alsof ik mijn favoriete jas aantrek. Maar wegenbelasting, onderhoud, tanken, ja. eventuele deukjes. Wat een gedoe. Ja, je loopt erop nee, leeg. Het is niet meer zo heel leuk als toen. Nee, toen, vroeger. Toen was het ja. leuk. Ja. ja. Alles was vroeger beter. Ik ga iets dubbelchecken, want ik ben er nooit meer op vrijdag. En ja? het verjaardagschat heb ik jaren en jaren en jaren en elke ochtend gedaan. Harde zacht, hengst. Moeder schip, van het zit Absoluut, absoluut. Ja. Um, is het nog steeds 2.500 euro? Absoluut. En is M-Line nog de sponsor? M-Line niet meer. matras. Hadden. Nee, die hebben afgebeld. Uh, maar Jesse krijgt wel 100 euro... omdat hij de Dat was het. Kijk, ja, kijk was het. Toch super. daar. Vergeet ja. iets. Oké. Okay. Jesse, wil jij dan een harde of een zachte hengst? Een harde natuurlijk. Uh, daar gaan we. Voor twee en een half duizend euro. Jesse... Ben jij jarig? Op 26 januari. Oh nee. Wanneer dan? Vandaag, 16 januari. Oh, erg! Hoor oh, ja. je die zes? Ja, precies. Gefeliciteerd, jongen. Ja! Nou, hartstikke bedankt. Ga je vandaag dan sushi eten? Ja, zeker. Ja, het is je verjaardag natuurlijk. Ja, het is een verjaardag, ja, oh, tuurlijk. lekker. Ja, jammer man. 100 euro is ook super fijn, maar dat Real was... Oh, dan hoor je die zes, ja. Jammer. Vreselijk. <laughs> Helaas, jongens. Toch bedankt. Geniet van je dag. Oké, okay, dankjewel. Doei. Doei. De is K Music, grote finale dag van het verboden woord. Straks hier in de studio, Menno Barreveld. Hij neemt het op tegen onze collega Joost Winkels in Menno Barrevelds brievenbus.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 This is Africa. Zamfira, time for Africa. for Africa Music en uh, undressed. Ja, even niet over wat je uit moet trekken, maar wel over wat je aan moet trekken. Matties, Saai, al de hele week. Staat op een 4. Vandaag ook weer. Wat wordt er wat weer? Het uh, is grijs, met hier en daar een spatregen. Later is er een uh, klein zonnetje. Wordt een graad of 10. Ja, daar is geen 3 op van toepassing, maar ook zeker geen 5. Maar goed, die vier, die gewone trui, die hadden we ook met gevoelstemperatuur min 15 wil ik toch nog even aanstippen. En nu is het plus 10. Ja. Dus we komen echt uit min 15. En ja. toen zei jij. Nou. Ja, het kan nou, kouder worden. Dus die... nu zitten we in een range van 25 ja. graden verschil in wezen. En Komt. we zitten nog steeds op die gewone trui. Klopt. De gewone trui die beweegt zich over een heel breed spectrum. Van nou. links naar rechts. En er kunnen aardig ja, wat, wat graden verschil in zitten. Wat blijkt? Echter, ja, de gewone trui die, die bestrijkt gewoon veel temperatuurtjes, veel graden. En uh, het duurt nog wel even voordat we naar de drie schieten, hoor. Dat is echt... Uh, ik heb een twee aan. Ja, waarom heb je een twee aan? Dat ik het zo warm heb van het verboden volk. <laughs> <laughs> echt zwetend hier elke ochtend de deur uitloop. En ik dacht, het zomer tijdens die finale... ik trek een twee aan, een t shirt Ja, je hebt uh, groot gelijk. Overigens, ik kreeg nog een uh, grappig appje binnen. Wil ik even laten horen. Dat is van uh, Niels. Hey Mattie en Marieke. Ik heb een vraagje. Ja. Denken jullie dat het woord beetje... het verboden woord... de 100 gaat halen? Want jullie zijn aardig op weg. Succes nog even voor alle DJ's. Goed Dank, Niels. Dank je wel, Niels. Hij staat nu op uh, 89. Wat nou, denk jij? Nee, dat, maar we zijn wel vorig jaar voorbij. Toen was het een ander woord. was het eigenlijk. Ja. Toen hebben we 88 keer gezegd. Nou, nah, de 100 Niels, dat geloof ik niet. Nee, famous last words. Living in the fast lane.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 Hij heeft een heel dekbed in zijn gezicht zitten. Niet te geloven, zeg Joost. Ik. Hij <laughs> was heel erg in je ogen aan het vrijven oh. toen je binnenkwam. was. Ja, Echt als zo'n moe kindje. Lieve vriend, wat fijn dat je er bent. Ik zou bijna. Oh, nee! Oh, bijna mag wel. <laughs> ik snap dit gevoel oh, zo goed. Ik durfde. Ik, ik heb meerdere woorden waar ik van schrik. Ja. Eigenlijk misschien. Oh. Bijna. Ja, eigenlijk en misschien zijn de verboden woorden van de afgelopen twee jaar... maar bijna is niks mee aan de hand. Het is de finale dag van het verboden woord. Joost Swinkels is nog echt niet wakker. En dat wordt feest. Deze week bij Q-Music. Het verboden woord. Zo echt. Heb ik het gezegd? Oh nee! Zegt een Q-DJ. Beetje. Druk dan op de knop in de Q-app en win 500 euro.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 Oh, yeah. Laudius. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Ben jij daar klaar voor om de bos fietser in jezelf te volgen? Voordat je met je innerlijke wildwaterbaan-lover naar zwemparadijs Aquamundo gaat? Ja. Waarna de relaxte rustzoeker in jezelf met je geliefde het zonnige terras opzoekt. De manier om jezelf te zijn bij Centerparks. Volg je natuur? Centerparks. Nu 30% korting op alle 400 thuisdieners. Ontdek met Villa4You hoe heerlijk een uniek vakantiehuis kan zijn. Geniet van een privé of fantastisch uitzicht over de bergen. Boek op villa 4 unl Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30 Europa. Een speciale uitvoering met luxe als basis.